11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Het aantal nieuwe woningen dat wordt opgeleverd ligt op het laagste niveau sinds 1952. Vorig jaar waren dat er nog geen 56.000, meldt het CBS. Er zijn vooral minder koopwoningen opgeleverd. Het CBS zegt dat het lage cijfer vooral te maken heeft met de onzekerheid op de woningmarkt. Ten opzichte van 2009 werden er vorig jaar ruim 30% minder huizen opgeleverd. In het topjaar 1974 werden er nog 155.000 woningen opgeleverd, bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Boekenweekgeschenk 2012 wordt geschreven door de Vlaamse auteur Tom Lanois. Het is voor het eerst in 23 jaar dat een Vlaming het Boekenweekgeschenk schrijft. Het was een enorme verrassing en de lat ligt hoog. Mijn voorganger is Hugo Klaus. Uh, het is iets wat ik al zo lang bewonder in Nederland, het Boekenweekgeschenk. Ik vind dat Nederland te weinig beseft hoe uniek het is. En uh, ik ga mijn uiterste best doen om uh, uiteraard uh, een heel mooi boekenweekenschijnlijk te schrijven. Tom Lanois is een van de meest gelezen Belgische auteurs. Hij debuteerde in 1980 met poëzie. Later schreef hij ook romans, columns, toneelstukken en scenario's. Een van zijn bekendste romans is Kartonnen Doos uit 1991. Zijn laatste boek, Sprakeloos, werd bekroond met de Henriette Roland Holstprijs... en de Publieksprijs van de Gouden Uil. Thema van de boekenweek 2012 is Vriendschap en andere ongemakken. Danwa hoeft zich daar overigens niet aan te houden. Hulpverleners in de jeugdzorg kunnen vanaf vandaag... makkelijker gevallen van kindermishandeling bij de politie melden. De brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland heeft nieuwe afspraken gemaakt... met de politie en het openbaar ministerie. Zo is er een standaard formulier om gevallen van kindermishandeling te melden. En ook zullen de hulpverleners en de politie elkaar vaker informeren. Volgens de organisatie worden in Nederland jaarlijks ongeveer 100.000 kinderen mishandeld... Er zijn zeker 60.000 kinderen getuigen van huiselijk geweld. Het aantal aangifte ligt nu onder de duizend per jaar. De meeste winkels in de Ridderhof in Alphen aan de Rijn... zijn rond 10 uur vanochtend weer opengegaan. De ravage na de dodelijke schietpartij van zaterdag is opgeruimd... en een deel van de schade is hersteld. Ik ben, uh... Helaas zaterdag ook geweest. Nu ben ik met gepaste, gepaste trots dat ik de durf heb om weer hier in het winkelcentrum te komen. Ik doe altijd mijn boodschappen hier. Fijn dat, dat, dat dit moment weer er is dat we weer verder kunnen met ons leven. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zal de Ridderhof rond de middag bezoeken. Inmiddels liggen nog acht gewonden in het ziekenhuis. van wie er één nog altijd niet stabiel is. Gisteren mochten vier mensen die gewond waren naar huis. In Rotterdam rijden tot twee uur vanmiddag geen trams, bussen en metrotreinen. De medewerkers van het gemeentelijk vervoerbedrijf RET voeren actie tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Verder zijn ze fel gekant tegen de openbare aanbestedingen in het stadsvervoer. Vorige week waren er acties in Amsterdam. Het weer vanuit het westen steeds meer zon, maar er zijn ook stapelwolken die vanmiddag kunnen uitgroeien tot een bui. Bij een stevige noordwestenwind wordt het 10 graden op de Wadden en 13 graden in Limburg. ANWB Verkeersinformatie. Er is één filemelding nu en wel rond Amsterdam. De A10 ring west richting Den Haag. Voor Westpoort staat twee kilometer vast. En dan nog het bericht dat van en naar Arnhem geen treinen rijden. Dat komt door een stroomstoring. De vertraging daar is meer dan een uur.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 Met Felix Murdoffs. Goedemorgen, het wordt voor mij zaak om in deze uitzending de juiste sna te raken. Om melodie vast te zijn en de goede toon te houden. Want voor je het weet loop je achter de muziek aan. Bijvoorbeeld achter het Nederlands Studentenkamerorkest. Ze kunnen er om 12 uur niet bij zijn bij de studentenprotesten in Den Haag. Ze moeten namelijk muziceren in Groningen. Maar het orkest wil wel van zich laten horen. Want straks krijgen zij ook te maken met de beruchte langstudeerboete. Over een minuut of tien. Keimke Zichterman erover, cellist en voorzitter van het orkest. Nog meer muziek. Alhoewel is eigenlijk de vraag, want popmuziek is dood. Dat beweert muziekredacteur Arjan Terpstra... Zou Giel Beelen het daar ook maar een ietsje pietje mee eens zijn? Luister straks naar het Joop-debat. En er zit weer muziek in nieuwe auto's. Wim Oude bericht vanaf de autorij. Kijken, kijken, niet kopen. Surf naar degids.fm Maar eerst een opmerkelijk plan van het kabinet. Tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten... zouden vanaf volgend jaar zelf de prijzen mogen bepalen van hun behandelingen. De brancheorganisatie van tandartsen juicht dit initiatief toe... want door onderlinge concurrentie dalen de prijzen en stijgt de kwaliteit. Ik praat erover met Rob Barnasconi van de brancheorganisatie van tandartsen, de NMT. Meneer Barnasconi, ik heb vier minuten voor dit gesprek. De klok loopt. Goedemorgen meneer Meulers. Natuurlijk uh, bent u blij met het kabinetsplan, want u kunt straks lekker zelf die prijzen goed omhoog stuwen. Ja, er zit muziek in de tandkunde. De Nederlandse tandkunde behoort tot de beste en de goedkoopste van Europa... Dat blijft zo. Sterker nog, er komt meer muziek in. De minister Schippers heeft een plan dat ze te introduceren... waarbij patiënten, u dus als patiënt, beter geïnformeerd zal worden. U kunt beter uw keuzes maken. En wij als tandartsen kunnen meer dan u gebruik maken van uh, nieuwe technieken. U zegt, ik kan beter mijn keuzes maken? Ja. Waar dan? We gaan zorgen dat alle praktijken... die krijgen een praktijkwebsite waar waarop u exact kan zien... wat wordt er gedaan... Wat zijn de uh, plannen, uh, de verrichtingen, uh, welke prijs wordt, uh, uh, wordt gehanteerd? Ik los? heb nog nooit een prijslijst bij een tand zien hangen. Nee, maar dat gaat dus veranderen. En dat is ook het mooie. Dus u als patiënt zult beter worden geïnformeerd. Er is ook een hele belangrijke website, allesoverhetgebit.nl, waar ik u graag toe uitnodig om daar naartoe te gaan. Ah. Wij zullen afstandaardse, meer dan nu het geval is, patiënten, onze patiënten, waar we een bijzondere relatie mee hebben, beter dan u informeren... zodat u als tandarts of als patiënt heel goed kan kiezen... en beter weet waar, euh, nou, wat er euh, voor mogelijkheden zijn. Waarom wacht u op die voorstellen van mevrouw Schippers? Waarom voert u dat vandaag nog niet in, nou, die prijslijsten u... bij de tandarts? Nee, ja, God, ik, zou, ik, zou, ik zou het uh, vorig jaar al hebben willen, uh, willen invoeren, of tien jaar geleden. Ik denk namelijk echt dat onze relatie met patiënten is uniek... als je het vergelijkt met andere beroepsgroepen. We hebben als enige meest professional zien bij onze patiënten... Elk jaar, ik heb momenteel beneden... Maar een klein gedeelte maar, hè? Nou ja, nee, ik, uh, bijna 93% van de hele Nederlandse bevolking zien wij... Nee, ik bedoel, u ziet maar een klein gedeelte van de patiënt. Ja, maar wel een heel belangrijk uh, gedeelte. <laughs> ja. niet, dus maar, maar mag ik even wat vragen? Ja, is... uh, gaan alle tandartsen dat straks ook doen? Ja, alle tandartsen gaan dat doen. Moeten Spreken? ze dat doen? Nee, de minister heeft hele heldere uh, voorwaarden gesteld. Alle tandartspraktijken zullen een website krijgen waar u naartoe kunt. En als dat... ik mijn tandart straks dan te duur vind, wat dan? Als u de tandarts te duur vindt, dat zou u, zou u nu ook kunnen doen. Dan overlegt u met de tandarts. En als daar geen goed verhaal bij wordt verteld... door uw tandarts of mondhygienisten... dan is de keuze aan u hoe u daarmee uh, mee omgaat. En dan doet u het voorkomen alsof het dan heel gemakkelijk is... om even voor een andere tandarts te kiezen. Er is in Nederland geen tekort aan tandas. Nou, op sommige plekken wel, kan En op sommige plekken zijn er ook... Te veel. Maar landelijk gezien is er geen tekort aan tandartsen. Dat wordt in de gaten gehouden door het capaciteitsorgaan. Die is daarvoor ingericht. Daar hebben we Nederland voor gekozen. En je houdt heel goed in de gaten hoe gaat het met het aanbod en hoe gaat het met de vraag. Meneer banners u ziet u al voor zich wat er gaat gebeuren? Tandarts A is goedkoop. Tandarts B is duurder. Van tandarts B gaan de cliënten naar tandarts A. Tandarts A loopt vol. Stop, zegt hij. Je kan er niet meer aan. Einde. Vrije concurrentie. Beter dan ooit geïnformeerd zult zijn. Dat u uh, echt onderbouwd uw keuzes zult maken. En dat u gewoon kiest voor een praktijk die bij u past. En volgens mij is daar de patiënt in Nederland alleen maar bij gebaat. En als ik nu net in zo'n gebied woon met te weinig tandartsen, Dan heb ik dus niets te kiezen en zal ik toch het volle pond moeten betalen. Dat heb nee, ik gehad gewoon. Nee, want ook in uw omgeving, als u woont in een gebied... en u heeft een tandarts, u heeft daar vaak al jarenlang een relatie mee... dan is er geen sprake van dat u tandarts opeens... in het kader van de vrije prijsvorming... andere tarieven gaat hanteren of hoge tarieven gaat hanteren. En als, als ze straks dan... allemaal even duur worden? Wat zegt u? Als ze straks allemaal even duur worden dan? Nee, dat... Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling en dat gaat ook niet gebeuren... want er is een enorme variatie in het aanbod. Als u om u heen kijkt, ziet u totaal verschillende praktijken. Totaal verschillende tandartsen. En dat is juist het mooie van de tandenkunde. Het aanbod is enorm gevarieerd, dus daar passen geen gemiddelde standaardprijzen bij. U gelooft daar heilig in, ik moet het ik, nog zien. Ik, nou, ik nodig u van harte uit en ik wil u graag over een paar maanden meer spreken... en dan zult u zien dat het een fantastisch systeem gaat worden. Nog een vraag van persoonlijke aard. Ja. Waarom beginnen tandartsen altijd tegen je te praten als ze in je mond zitten te vroeten? Nou, uh, ik, ik moet zeggen, ik heb net uitgelegd aan mijn patiënt beneden dat ik even met u ging praten en dat deed ik niet terwijl ik uh, in zijn mond zat. Wij praten heel veel Meneer met mensen. Meneer banners Cody, en... helaas, de tijd is om. U bent van de NMT, de brancheorganisatie ah, van tandartsen. Ik spreek Dank. u nader. Zeker. Tijdgeest. YouTube is in Europa op zoek naar getalenteerde videomakers. Afgelopen week streek het bedrijf neer in Amsterdam. Straks een verslag. Eerste slachtoffers zet Alve herdenken via Twitter. Simone Wijmans blogt over sociale media. Kort na de schietpartij in Alf aan de Rijn... werd op Twitter opgeroepen tot een stilte. Om de slachtoffers te herdenken... zou het op de microblog van 8 tot kwart over 8 s'avonds stil zijn. De oproep leidde tot veel discussie. En blogger Lisette Beentjes schreef er een column over. Mijn eerste reactie was dat ik daar even zo vandaan moest denken. Want ik begrijp het volkomen. Ik begrijp dat mensen uitdrukking willen geven... aan hun verontwaardiging of uh, verdriet... Eigenlijk vrij snel daarop dacht ik meteen van ja, wat zit het eigenlijk voor zoden aan de dijk? Het is uh, zo afschuwelijk wat er gebeurd is. En het raakt iedereen zo dat ik juist uh, Twitter een, een, een kanaal vind om dan uitdrukking te geven aan je verontwaardiging. Om je stem te laten horen en, en jezelf af te vragen van waar is het misgegaan, wat is er gebeurd? En nog dichter in je omgeving, wat hadden we er misschien zelf aan kunnen doen om te voorkomen dat... Een, een wanhopige, ongelukkige iemand met een, met een mitrailleur rond gaat lopen om uh, dat teweeg te brengen. Stilte is dus juist geen optie, vindt blogger Lisette Beentjes. Informatiewetenschapper Erik van den Berg denkt er anders over. Vorig jaar riep hij als eerste Nederlander op tot Twitter stilte. Op 4 mei tijdens de dodenherdenking zouden we ook op Twitter twee minuten stil kunnen zijn, was zijn suggestie. Ja, veel mensen die gingen het retweeten, die vonden het een geweldig idee. Ja, ieder bepaalt natuurlijk zelf wel of dat hij twittert of niet. Net zo goed als dat ieder voor zichzelf uh, uitmaakt. Uh, of dat je deelneemt aan een tocht, Of uh, dat je een, een condolance op een uh, online register achterlaat. Nee, het is een, een vrije oproep en volgens mij is dat met uh, Alve uh, idem dito. En het is uh, aan jezelf of dat je daarbij zang voelt en dat je daar, daarbij aansluit. Iedereen heeft de vrije keuze om al dan niet mee te doen aan zo'n Twitter-stilte, zegt Erik van den Berg. Toch voelt blogger Lisette Beentje zich niet prettig bij de gedachte. In haar column schrijft ze daarover... de zelfbenoemde Twitter-stiltepolitie klaagt niet deelnemers aan, misplaatste betutteling. Het is net alsof als je dan niet meedoet aan de Twitter-stilte dat je respectloos bent... Maar het is niet zo dat als je niet uh, gehoor geeft aan de oproep... dat je dan geen respect hebt voor uh, wat er gebeurd is. Maar uh, je hebt gewoon geen zin om uh, in dat keurslijf mee te draaien. Maar er zijn ook mensen die expres zijn gaan twitteren... om uh, te anticiperen tegen die uh, Twitterstilte. Ja, daar geloof ik dan ook weer niet in. Want ik vind wel dat iedereen uh, recht moet hebben... Om, uh, om gehoor te geven aan de, aan de wens die hij zelf heeft. Erik van den Berg is niet van plan om bij de komende dode herdenking... opnieuw op te roepen tot Twitterstilte. Ja, het heeft zijn effect uh, vorig jaar gehad. Iedereen weet nu uh, wat het is. Het woord Twitterstilte wordt op verschillende manieren gebruikt. Uh, het zij dat mensen uh, gewoon even ondigitaliseren en een paar weken niet, uh, niet twitteren. Dat, dan, dan zeggen ze dat. Van, uh, ik ga even twee weken niet twitteren. Nu begint de Twitterstilte. Of uh, dat zie je in de politiek afspraken tussen uh, informateurs... dat ze niet gaan twitteren over uh, de gesprekken die worden gevoerd. Of in de vorm van een herdenking... Uh, het is denk ik niet meer aan mij om ja, daar weer opnieuw toe op te roepen. Tijdgeest. Afgelopen vrijdag streek YouTube in Amsterdam neer... voor het evenement Becoming YouTube Stars. Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe generatie videomakers... die wellicht net als zangeres Esmee Denters wereldberoemd wordt... dankzij de videosite. And I know much is true, baby, you have become my addiction. De zaal zat vol met mensen die al een eigen YouTube-kanaal hebben of YouTube-partner zijn. Zij verdienen geld met de advertenties die voor of in hun video's worden geplaatst. Zoals Renato van Bloemhuis. Op YouTube presenteert hij het nieuws- en entertainmentmagazin De Renato Show. Hey, alles vlak? Welkom bij De Renato Show. Er is natuurlijk een hoop trouble... In uh, het Midden-Oosten. Eerst was er in Egypte een soort volk. En uh, mijn Nederlandse show, de Renato-show, uh, vertel ik over het nieuws. En uh, vertel ik over dingen die uh, ingewikkeld zijn en die maak ik uh, oningewikkeld. Dus het gaat ook over politiek? Over Libië bijvoorbeeld? Of over andere zaken die nu spelen in de Arabische wereld? Daar vertel jij over in je show? Ja, bijvoorbeeld. En om het dan vooral begrijpelijker te maken. En, uh, en ik krijg heel veel uh, fijne reacties van mensen die bijvoorbeeld uh, zeggen dat ze het nieuws niet kijken, maar toch op de hoogte zijn van de wereld wat erin gebeurt uh, door mijn show. Dat is nogal een verantwoordelijkheid, dat je de informatievoorziening voor die mensen verzorgt. Ja, zeker. Ik merk ook als ik uh, zeg maar te, te, te gek doe, te raar, dat het niet wordt geapprecieerd. Dus er zijn echt wel serieuze mensen die, uh, die daar, die daar uh, baat bij hebben. Met de advertenties op zijn YouTube kanaal verdient Renato van Bloemhuis een paar honderd euro per maand. Maar er zijn ook bedrijven en personen die vele duizenden euro's opstrijken. Volgens Patrick Walker van YouTube zijn Nederlanders zeer actief op de site. They are uh, very active. We localized uh, a Dutch version of YouTube about four years ago, actually. Vier jaar geleden starten we een Nederlandstalige versie... en sindsdien stijgt het aantal makers snel. Wereldwijd wordt elke minuut 35 uur aan materiaal op onze site gezet. We denken dat er nog steeds veel onontdekt talent is, ook in Nederland. Daarom geven we via dit evenement tips over video's maken... en adviseren we mensen hoe ze met hun YouTube-kanaal een carrière kunnen opbouwen. En om de carrière van potentiële YouTube-sterren in Europa te versnellen... Produceert de site het programma Next Up? YouTube Next Up is een programma dat we hebben ontwikkeld om YouTube-partners te helpen een grote stap te zetten. YouTube-partners krijgen daarin advies over hun video's, promotie, maar worden ook getraind in het maken van betere filmpjes. De winnaar krijgt 20.000 euro Welkom terug naar Renato van Bloemhuis. Hij heeft naast de Renato Show ook een YouTube-kanaal waarin hij verslag doet van zijn gezinsleven. En hij denkt dat zijn kinderen misschien wel de YouTube-sterren van de toekomst zijn. In eerste instantie vond ze het een beetje raar, maar ze zijn, nou, ik doe het al twee jaar, dus ze zijn er sowieso aan gewend dat er altijd een camera bij is. En mijn kinderen die je ook, die willen ook graag video maken zelf. Dus uh, en, uh, ja, die, die groeien dan maar op, ja, voor hun is het gewoon normaal, zeg maar. Tot zover Simone Wijmans. Op de website leest u de informatie uit deze rubriek terug. Klik gewoon op het kopje tijdgeest. stil zijn. En wachten totdat de dirigent alles vrijgeeft. Heerlijk, zo'n cello in de studio. En het was de Sarabanda uit de derde suite van Bach. Bach schreef het speciaal voor cello. Uitgevoerd door Keimke Zichterman van het Nederlands Studenten Kamerorkest. En de vraag is, hoe lang dat orkest dat 47 jaar geleden werd opgericht nog bestaat... Studentenorkesten staan namelijk zwaar onder druk door de bezuinigingen op cultuur. en door de boete die staatssecretaris Halbe Zeilstra uit wil delen aan langstudeerders. En Kijk Zichterman is voorzitter van het Studentenkamerorkest. en hij heeft zijn cello inmiddels veilig weggezet. Goedemorgen, Kemke. Goedemorgen. Vandaag is er een groot studentenprotest in Den Haag, dat begint om 12 uur... Eh, tegen het plan om studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen... 3000 euro extra collegegeld te laten betalen. Moet jij dat niet zijn? Ja, eigenlijk zou ik daar zeker willen zijn... Um, het probleem is dat er vandaag wordt door het orkest een lunchconcert gegeven. Dus wij kunnen als NESCO niet in Den Haag zijn. Dat het is afgekoord het Nederlands Het Nederlands Studentenkamerorkest, dat klopt. Maar ik ben heel blij dat ik hier kan zijn. En ik denk dat dit ook een hele efficiënte manier van protesteren is. De rest is. van het orkest, laat je even voor zichzelf. Nou, die studentenorkesten die zeggen dat ze dubbel gepakt worden. Eerst even naar die algemene bezuiniging op cultuur. Wat gaan jullie daar dan nou van merken? Nou, wij uh, zijn nu heel erg, worden wij uitgedaagd als bestuur om zo goed mogelijk onze projecten te presenteren. Want we zijn toch afhankelijk van subsidies die subsidies, dat geld dat vermindert. Daardoor worden we ook nu afhankelijker van sponsoren. Maar daar is nu ook een crisis natuurlijk, een economische crisis. Dus wij moeten nu als bestuur echt heel hard knokken om ervoor te zorgen dat we het hoofd boven water houden. En fondsen vinden het heel belangrijk dat je elke keer weer vernieuwt. Dus je moet als bestuur heel veel ideeën genereren en heel veel proberen voor elkaar te krijgen. Nou, ja, er zijn studenten ervoor, die kunnen dat toch makkelijk. Die kunnen dat hartstikke goed. Alleen komt dan nu die halbeheffing daar bovenop, die langstudeerboete. En dat maakt het dan ineens heel erg spannend. Want juist op het moment dat wij als bestuur echt uitgedaagd worden... wordt er van ons ineens wordt het heel erg spannend... of we wel weer bestuurders kunnen gaan vinden volgend jaar. Want wie wil nou nog een jaar van zijn studie gaan besteden... aan het bestuur van een studentorkest... als dat hem 3000 euro gaat kosten? Want dat kost het inderdaad. Dat he? kost het dan inderdaad. En de muzikanten natuurlijk ook. Die moeten op dat bedrag ook in één keer gaan ophoesten. op het moment dat ze een heleboel tijd kwijt zijn aan repeteren en van een optreden. Ja, nou ja, eigenlijk duurt het project van de NESCO duurt maar twee weken. Maar als je in die twee weken tentamens hebt. kun je die tentamens niet maken. Nou, en als je dan de volgende, een half jaar later. de tweede mogelijkheid hebt om dat tentamen te doen. en je haalt het niet. heb je al een jaar vertraging. Maar twee dus, weken is eigenlijk maar weinig tussen. Het is hartstikke weinig. Maar het kan wel net een tentamenperiode zijn. En dan kan het daar toch een jaar vertraging gaan uh, opleveren. Maar in, in twee weken kan zo'n orkest die zesde van Beethoven helemaal spelen. Ja, dat is ongelooflijk. Ik snap het ook niet. Maar dat <laughs> komt eigenlijk... Doordat we negen uur op een dag repeteren. Het is echt, uh, we werken zo hard. En dan uh, we beginnen we ochtends om tien uur. Jullie en beginnen om tien uur? Om tien uur ochtends. Als we gaan, student? We gaan, ja, euh, zeker. En we gaan door tot 1 uur s middags. En we hebben wel even een kwartiertje koffiepauze gehad. Dan, en dan de hele middag. En s'avonds gaan we door tot half elf. En daarna biertjes drinken. En dat uh, kan soms tot, tot echt in de kleine uurtjes duren. Dus dan kom je met kleine oogjes ochtends vroeg weer op de volgende repetitie. Ja, zeker. Dan wordt al, al wat afgegaapt en zo, ja. En een, een gedeelte van de opbrengst van de concerten die jullie geven... die gaat naar goede doelen. Dat klopt, ja. Welig, ja. Welk, welk, welk goed doel? Wij, uh, wij vragen aan ons publiek om na afloop van het concert... een uh, vrijwillige bijdrage in een vioolkist te doen. En dat is voor het UAF. Dat is het University Assistant Fund. Dat fonds dat, uh, dat helpt vluchtelingstudenten om in Nederland een studie... Oftewel vervolgen, of dan wel te beginnen. En ze helpen bij het zoeken naar werk. Dus uh, ja, wij als Nesco vinden het heel belangrijk dat we niet alleen voor studenten die het wat makkelijker hebben, maar ook voor studenten die in een wat moeilijkere situatie zitten, dat we ze ook helpen. En, en weet meneer Zijlstra hiervan dan? Meneer Zijlstra, wat hij hiervan vindt dat we dit doen, nou hij vindt... Dat is een ieder... linkse hobby nou? Dit noemt hij een linkse hobby. Maar wat ik wel kan zeggen, wij hebben, eh, eind januari hebben wij een persbericht eh, opgesteld... als eh, Nederlandse studentorkest. We zijn al bij elkaar gaan zitten hier in het muziekcentrum van de Omroep. En hebben dat afgesproken. Nou, dat persbericht is heel goed opgepikt. Er zijn kamervragen gesteld. En eh, toen heeft Halbe Zelstra zelf aangegeven dat hij inderdaad... het grote belang van studentorkesten inziet. En dat hij absoluut zich realiseert dat hij ons dubbelpakt. Dus hij gaat daar nu echt over nadenken... en heeft aan de Raad voor Cultuur gevraagd om hier een advies over uit te brengen. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat uh, jullie als bestuurders... Jij dan? Uh, dat je niet 1, 2, 3 meer die langstudeerboete moet betalen? Dat of... hoop ik, dat hoop ik. Maar hij doet geen enkele toezegging. Dus we weten het niet. En de Raad voor Cultuur brengt alleen een advies uit over het belang van studentorkesten. Zij dus moeten advies uitbrengen over alle kunstorganisaties waarop bezuinigd moet worden. En moeten dus aangeven, dit is wel belangrijk om te behouden en dat we kan wat minder. Ja, het uh, maar dus jullie... die gaan niet over het langstudeerboete iets zeggen. Hmm. Wie graag muziceert, die hoeft toch niet naar zo'n orkest? Die kan toch ook gewoon lekker naar het conservatorium? Dit kan daarom... natuurlijk ook lekker naar het conservatorium. Maar als je nou meer talenten hebt... of als je, als je uh, alleen maar muziek wil maken voor je plezier... zoals ik dat heel erg heb ervaren. Ik heb eerst conservatorium gedaan, maar ik ben ermee gestopt... omdat ik het plezier verloor doordat ik echt moest en er een druk op stond. En waarom dan? Door, door, doordat je echt moet en, en ja... Hoezo moet je dan? Je moet, omdat je, je geld mee moet gaan verdienen... je moet je bewijzen, je moet je hoofd boven water zien te houden. Je moet, je moet zorgen dat je beter bent dan de rest. Je moet audities doen. Je en moet... is die sfeer er ook naar dan op het conservatorium? Er, er is altijd concurrentie. Ja, zeker, zeker. Ja, absoluut. En ja. daarom dacht je, ik hou ermee op. Ik ja, ga ze nee, anders het was, doen. Het was een heel erg persoonlijke kwestie. Het was heel erg mijn eigen gevoel. En of het nou door die sfeer kwam, dat weet ik niet. Maar het was heel erg persoonlijk voor mij. Ik moest stoppen. Ik, ik kon daar niet verder. Nee. Nee. Maar goed, waarom studenten dan dus, dan dus niet naar het concertoom gaan... dat kan deze reden zijn. En waarom ze dan niet voor zichzelf gaan spelen? Nou, dat uh, is eigenlijk omdat het hele ambitieuze mensen zijn... die heel erg graag samen muziek willen maken. Dus die willen in de studentorkest, die willen op tournee... die willen in de grote zalen spelen, in het concertgebouw... die willen in de beurs van Berlage in Amsterdam. Dus de, die gaan niet in, alleen in hun kamertje. Dat is voor, voor hun niet voldoende. En jij studeert nu bouwkunde? Klopt, in Delft, ja. Hoe lang al? Sinds vorig jaar... Ja, ja, ik ben vorig jaar begonnen in, in Delft. En... Dus je wil gewoon een leuke architect worden en daarnaast een riedeltje kunnen spelen op die cello. Ja, inderdaad, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En al die anderen die studeren geneeskunde. Uh, ja, het is echt natuurkunde, van alles. En scheikunde, en dat, fysica. Ja, zijn alle, alle studies. En dat vind ik het mooie van een studentorkest. Een studentorkest is ook een ontmoetingsplek. Het is een plek waar iedereen met hele verschillende achtergrond. Dat, dat dan een natuurkundige naast iemand zit die wijsbegeerd studeert. Dat is fantastisch. Dat vind ik zo bijzonder. En, en dat je, want. Ja, in je gewone dagelijks leven kom je, kom je, ga je langs elkaar heen. Hè? Dan heb je alleen maar mensen om je heen die dezelfde studie doen, dezelfde interesses. En hier is gewoon die muziek die, die verbindt dat. En, en zijn er dan ook goede discussies uit. of is het alleen maar zuipen? Nee, er zijn natuurlijk te zuipen en goede discussies. een hele goede combinatie is dat. En hoe kan je je aanmelden voor het studentenorkest? Je, er... ja, je moet auditie doen. We Als ik een beetje in, goed viool kan spelen, dan denk ik... ik ga me even aanmelden Klopt. en dan uh, word ik gevraagd. Ja, ja, en dan zeggen ze spelers uh, een, een deuntje... Nou, je meldt je inderdaad dan aan, dan uh, mag je naar de auditie komen. Dan zit daar een hele commissie, dat bestaat uit de dirigent en bestaat uit het bestuur. En dan mag je vijf minuten moet je laten horen wat je kan. Nou, we hadden in, uh, in januari, die auditie. zijn ongeveer 80 man die auditie hebben gedaan. En nu hebben we een orkest van uh, 45 mensen. Dus... Meer wil je niet. Nee, meer kan, past er niet in onze bus. <laughs> we, rei, we reizen namelijk we gaan op deze tournee gaan we met een de Quibus, en dat is een Disco-bus. En daarmee gaan we dan het hele land door. En dat is fantastisch. Dus in die bus gaan de feestjes gewoon door. En vandaar dat het ook een kamerorkest is. Vandaar dat het ook een kamerorkest is. Maar er zijn en... meer studentenorkesten natuurlijk. Ja, hoor. we hebben ook het Nederlands Studentenorkest. Dat, uh, dat is dubbel zo groot. Dat uh, vindt in januari plaats. En dat duurt ook dubbel zo lang. Het duurt een maand. Dus die hebben ook inderdaad heel erg het probleem van dat het zo lang duurt dat je daar ook zeker studievertraging op op zonder... het moment dat je deel uitmaakt van het Kamerorkest... maak je dan ook automatisch deel uit van het Nederlands uh, Studentenorkest? Nee, nee, nee. Het staat echt los van elkaar. En ik kan je ook wel verzekeren dat, dat, uh, dat wij als NESCO wel een beetje de elite natuurlijk zijn. Want iedereen wil meedoen. Maar je kan maar 45 mensen. Te plaatsen, dus je kan heel veel mensen dan ook, uh, ja, ook afwijzen. Dus daardoor was het niveau ontzettend hoog en dat is dat dat drijft elkaar ook op en dat is zo bijzonder. En daardoor lukt het dus om in een week een heel zwaar en heel toch wel heel ja emotioneel programma in te studeren en dat is dat is echt heel indrukwekkend. Jij ja, zit hier zonder die andere orkestleden die zijn wel in het studentenprotest in Den Haag of niet? Nee, nee, die zitten nu. Vlak bij Ilde, die moeten daar een lunchconcert geven. Wij proberen als Nesco onze begroting zo laag mogelijk te houden. We willen echt niet meer subsidie dan nodig is. We vinden het ook heel vervelend om subsidie te vragen, maar dat is niet anders. Jullie krijgen nu nog subsidie? We krijgen subsidie. Een kwart van onze begroting is subsidies. En over welk bedrag hebben we het dan? Uh, dat is zo'n 10.000 euro. En daar betaal je de benzine van? Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, wat we dus doen... elke lunch uh, geven we een concert. Uh, nu is dat in een museum. Uh, morgen spelen we in een ziekenhuis. Nou ja, zo komen we op allerlei plekken... en dan krijgen we in ruil voor onze muziek... krijgen we dan een lunch aangeboden. En vanavond... En vanavond spelen we in de Oosterpoort in Groningen. Dan begint onze tournee echt, dat is de première. Hartstikke spannend. En uh, de tournee die duurt zes dagen. We gaan het hele land door. We sluiten af in Amsterdam, de Beurs van Berlaag... komende zondag op 17 april. En nou, wat spelen jullie voor degenen die geïnteresseerd zijn? Ik heb het toevallig gezien afgelopen zondag, ik vond het prachtig. Ja, we beginnen het programma met uh, heel onbekend werk van Broekner. Dat uh, draait voor Kammerorkester. Dan is er een opdrachtcompositie, dat wordt elk jaar gedaan. Dan vraagt van jonge, veelbelovende componisten om een werk voor ons te schrijven. Dat is van Lucas Wiegerink. En dan voor de. Dan werken we met een hele bijzondere soliste. Dan zingen we liederen van Mahler. En deze soliste die, die hebben wij op een hele bijzondere manier gekregen. Namelijk via het Internationaal Vocalistenconcours, Een heel precieus concours. Daar mochten wij als bestuur van de Nesco tijdens de finale een solist uitkiezen. Nou ja, ongelooflijke luxe natuurlijk. En deze zangeres is echt fantastisch. Ze heeft net een vaste betrekking gekregen bij de Nederlandse opera. Dus het is echt voor het Nesco dat we met zo iemand mogen werken. Geweldig. En na de pauze dan sluiten we af met de zesde symfonie van Beethoven. Dat is een prachtig stuk. Een waanzinnig programma. Ja, en dat allemaal onder leiding van onze dirigent, Harmen Knossen. Hij is de chef van de Marinierskapel. Dat uh, is heel wat anders. De, absoluut, ja. Het is een <laughs> major. Hij heeft een rang. Dus hij kan een beetje orde en... Uh, <laughs> Zeker, ja. Het is, hij is streng, toch rechtvaardig. En heeft heel veel humor, dus dat is, is echt heel erg leuk. Ja. Wat ga je nu nog spelen voor me? Want ik vind het wel leuk om af te sluiten met... Uh... Een stuk. Ik zal ik heb een, zojuist dan de Sarabande gespeeld, maar ik heb hem niet helemaal afgemaakt, dus ik zal hem nu even afmaken. Je <laughs> gaat nu het tweede gedeelte, spelen. Dus, dat kan natuurlijk niet, hè? Ja. Dat, kan, <laughs> nee. dat ja. kan niet echt. Hè? Maar nee, goed. nee, nee, het is niet anders. Maar zo kunnen we toch wel afsluiten en zorgen dat. Maar hoe heb je dit uitgekozen? Omdat uh, het eigenlijk wel de sfeer geeft. Want het is natuurlijk wel een treurige situatie... dat studentorkesten waar zoveel enthousiasme is. Het zijn hele bevlogen mensen. Die moeten helemaal niet gestraft worden voordat ze langer studeren. Want het zijn geen luie studenten. Het zijn juist hele actieve studenten die keihard werken... maar die zich breder willen ontwikkelen. En daarom is het heel treurig. En daarom speel ik deze <laughs> treurige muziek. Uitgevoerd door amateurs. Uitgevoerd door amateurs. Maar die wel professioneel klinken. Keimke, ga naar de cello. Op de gids.fm kunt u deze bewegingen allemaal heel goed volgen. Hij neemt zijn ter hand, strijkstok ter hand. <lacht> Mooi woord. Het is al een heel korte riedel. Doe nog maar stuk. een klein applaus geven. Het klinkt altijd zo lullig in zo'n radiostudio. studio. een man en de paardenkop zitten dan te applaudisseren. Ik vertel niet wie die paardenkop is. Keimke Zichterman, hij uh, bespelde de cello. Hij is voorzitter van het Studentenkamerorkest. En alleen Bach-kennis hebben gehoord dat hij twee keer hetzelfde speelde. Dankjewel, je Keimke. Succes vanavond bij de start van de tournee in de Oosterpoort in Groningen. Zometeen nog. Migratie is een van de oorzaken van het conflict in Ivoorkust. En is popmuziek nu wel of niet dood? De hoofdpunten van het nieuws met Dorot Negens. Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal opgeleverde nieuwe huizen was vorig jaar extreem laag. Het waren er nog geen 56.000, zegt het CBS. En dat is het laagste niveau sinds 1952. Het CBS zegt dat het lage cijfer vooral te maken heeft met de onzekerheid op de woningmarkt. In Rotterdam rijden tot twee uur vanmiddag geen trams, bussen en metrotreinen. Medewerkers van het gemeentelijk vervoerbedrijf RET voeren actie tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Vorige week waren er al acties in Amsterdam en volgende week is Den Haag aan de beurt. De dierenbescherming heeft honderden dieren weggehaald op een volkstuinencomplex in Groningen. Een vader en een zoon hadden daar zo'n 400 dieren in te kleine ruimtes ondergebracht. De twee hielden konijnen, kavia's, kippen, ganzen, eenden, duiven en andere vogels. Vorige maand kregen ze al een procesverbaal... omdat er 60 dode kippen op het terrein lagen. En het Boekenweekgeschenk 2012 wordt geschreven door de Vlaamse auteur Tom Landois. Het is voor het eerst in 23 jaar dat een Vlaming het Boekenweekgeschenk schrijft. De laatste was Hugo Claus. Thema van de Boekenweek in 2012 is vriendschap en andere ongemakken. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AMWB verkeersinformatie met een bericht over de spoorwegen... want van en naar Arnhem rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. De vertraging is meer dan een uur. Zwaardag. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurlis. Tot 12 uur nog. Het conflict in die voorkust... past in een wereldwijde ontwikkeling... zegt hoogleraar Sociale Verandering Gerrit de Haar. En popmuziek is dood beweert muziekrecensent Arjan Terpstra... of is dit gewoon een kwestie van smaak. Het Joop-debat daarover. De Gids .fm. In 1899 was hij voor het eerst... en morgen gaat hij voor de 59e keer open voor het publiek. En dan heb ik het over de jaarlijkse autorij. Van Opel tot Landwind, van Skoda tot Donkervoort... allemaal zijn ze van de partij. En vandaag mag de pers alvast een kijkje nemen op die beurs. Collega Jan Peels en onze vaste automan Wim Oudewernink... zijn op zoek naar iets nieuws... Kan een auto uit zichzelf stoppen om een ongeluk te voorkomen? Prachtige glimmende auto's die stilstaan. Maar ook spektakel op de ja. rijden. Ja. Maar is er ook echt iets nieuws? Uh, het... Dit is, dit is op zich niet, niet nieuws. Hebben we hebben uh, twee jaar geleden dit ook gedaan, maar dan was het meer uh, een show. Hier is het toch echt wel bedoeld om, om, om in te spelen op de, uh, ja, de behoefte aan een uitlaatplet voor jonge automobilisten. Misschien dat er een coureur uitkomt die een keer uh, terugkomt bij. Oh, je, mensen mogen het proberen als ze hier komt. Mensen mogen mee. In uh, zijn gevallen kunnen ze meerijden. Oh, wat een herrie zeg, wat is het, de auto? Uh, dit is een Lamborghini, een, een Lamborghini dat is natuurlijk de super sportscar waar alle jongens van dromen. Dat, uh, dat zit helemaal in hun bovenkamer dat, uh, en zeker als ze hier geweest zijn en ze hebben dit geluid gehoord, dan slapen ze een week niet. Ja, maar Dat is ouderwets eigenlijk, we lopen even naar een rustige stukje om te praten over wat er nieuw is. Nou is uh, de rij in Amsterdam Wereldwijd natuurlijk niet zo'n heel erg uh, aansprekende beurs, maar ja, voor de Nederlanders natuurlijk leuk. Z maar zijn er ook echt nieuwe ontwikkelingen? Uh, er staan geen wereldprimeurs in de trend, uh, zoals die in Genève staan. Dat is de grote beurs. En volgende week is Shanghai in China. Da da daar staat de industrie echt. Maar ja, Nederland is een, uh, een belangrijke markt, vooral dit jaar. 25 meer verkocht tot nu toe. En veel van die 25 die je noemt, is in dat segment waar het uh, belastingvoordeel is. Geen BPM en geen uh, Belasting, staan er daar ook veel van? Daar staan er heel veel van. Bijna ieder merk heeft daar wel een voorbeeld van, maar dat zijn allemaal tot nu toe zeg maar de, de mini-auto's, de kleine auto's, de compacte auto's en de wereldprimeur hier en dat is wel uh, vermeldenswaard is de Ford Focus met een nieuwe dieselmotor die ook minder dan 95 gram CO2. Echt een grote auto. Dat is een, een forse middenklasse en uh, die ook in die Belastingklasse valt, geen motorrijtuigbelasting, geen BPM en maar 14% fiscale bijtelling als de auto van de zaak is. Het is nog tot 2013 dat die belastingmaatregel in Nederland geldig blijft in januari. Ja, hoe gaat dat daarna dan verder? Want ja, nu is dat een hele populaire sector van de automobiel. Dat is uh, de vraag op het ogenblik waar iedereen zich natuurlijk uh, over buigt. En met name het ministerie van Financiën. De auto was altijd de traditionele melkkoe. Ja, nu, niet meer. En, uh, nu in deze tijd van bezuiniging uh, is de automobilist. Die komt heel goed weg als hij zijn auto koopt. Dus er gaat wel wat veranderen. Wat is nog niet bekend? Het enige wat men wel denkt is dat er een wat nauwkeurige differentiatie komt met de belastingmaatregelen. Dus niet zo dat als die auto 95 gram CO2 uitstoot, dat je dan geen wegenbelasting betaalt. En als het meer dan 95 gram is voor een diesel, dat je dan wel betaalt dat daar een wat differentiatie komt, meer kleinere stapjes. En is het dan zo, omdat wij die regeling in Nederland hebben, dat producenten daar dan op inspelen? Um, ik denk dat, uh, dat met name Ford met deze focus er zeker op ingesprongen is... om juist die 95 grams focus uh, te ontwikkelen. Maar deze belastingmaatregel is niet alleen een stimulans voor de automobilisten in Nederland... om een kleine zuinige auto te kopen. Ook een stimulans voor de industrie om extra zijn best te doen om die zuinige we auto te maken. Ik we dat ik nu aan de tweede auto van deze levenscyclus kan presenteren. De Renault Captur. Zoals het hoort, wordt er natuurlijk ook weer ergens een doek van een auto afgetrokken. In dit geval een prachtige nieuwe auto, ontworpen door een Nederlander. Ja, Laurens van der Akker. Die is uh, uh, sinds twee jaar. Uh... Senior Vice President van bij Renault voor de ontwerpafdeling. En dat maakt het bijzonder, een Nederlander die dan op dat niveau kan werken? Ja, en dat is de, op zich bijzonder, hoewel Nederlanders zijn er wel heel goed in. Want bij BMW heeft een, een studiegenoot van Laurens dezelfde functie, uh, Adriaan van Hoydonk. Nederlanders zijn de architecten van de wereld, maar dat zijn ook langzamerhand een beetje de autoontwerpers. Een prachtige oranjekleurige auto's met dat mat wat je ook wel eens eerder verteld hebt in de, in de uitzending. Ja. Uh, dit is natuurlijk een auto die uh, voor de toekomst is, maar hoe zit het met de realiteit van nu, de verkoop en zo? Ja, dit, is, dit is de avant-garde natuurlijk. Uh, heel goed dat dat hier te zien is ook. De realiteit is, van de markt natuurlijk, dat mogen we niet vergeten... is dat uh, uh, vorig jaar een rampjaar is geweest voor de auto-industrie in Nederland. De autoverkoop in Nederland. Dit jaar gaat het heel erg goed. 25% erbij de eerste drie maanden. En uh, het, het ziet eruit dat het dit jaar helemaal succesvol wordt. Ik uh, wilde even memoreren dat de grootste auto-importeur van Nederland... Pons Automobielhandel, die dus Volkswagen, Audi, Seat, Skoda... noem al die merken op, vertegenwoordigt... Uh, zegt, dit jaar gaan we 550.000 auto's toch wel verkopen. Is dat een soort inhaalslag, omdat het vorig jaar zo slecht ging dan? Daar zit natuurlijk een inhaalslag in. En, en uh, ik denk 550.000, dat dat niet een getal is... wat je vast kan houden voor langere termijn... maar meer... Meer dan 500.000 gemiddeld is toch ongeveer wel het, uh, het, het, uh, het, het streefcijfer voor de toekomst. Want dat is alleen al nodig om de auto's te vervangen. Autos worden wel beter, gaan langer mee, maar ze moeten op een gegeven moment vervangen worden. Je credit card is working with Ideal, ja. So with Ideal, everybody can can pay, with no problem in Netherlands. So that's a specificity voor Netherlands. Ja, en tussen altijd glimmende metaal staan we dan nu naar een computer te kijken. Dat is ook weer iets nieuws. Ja, we staan bij een computer een, uh, met een touchscreen, met een, uh, met, een, met een met een toetsenbord. Ja, oké, okay, maar wat, Waarom is dit bijzonder voor de reis? Uh, ja, dat je eigenlijk hier uh, een auto kan huren kan bestellen of kan huren. Maar dat kan het ook altijd al? Maar Dat kon altijd al, maar dit is onderdeel van een, zeg maar een nieuw mobiliteitsconcept van Peugeot. Andere fabrikanten zijn er ook mee bezig, maar Peugeot heeft dat toch wel nu als eerste klaar. Je kan via dit, uh, dit scherm en met een speciaal account dat je aanmaakt, kun je een fiets, een scooter, een elektrische auto, een bedrijfsauto of een... Dat een hele, hele dure sportauto. Een he? dure sportauto huren. Voor één dag, voor twee dagen, voor een week of voor twee weken. En dat is iets wat al jaren geleden door verschillende fabrikanten werd aangekondigd. Dat gaat komen in de toekomst. Nieuwe mobiliteitsconcepten. Zodat je eigenlijk je auto kan huren en gebruiken op het moment dat je dat type auto nodig hebt. Dus die hoeft niet altijd meer een auto te kopen voor een speciale gelegenheid... een feestje of zo, of een verhuizing. Dan kun je hem ook huren. Precies. En gisteren heeft Smart een aankondiging gedaan. En dat is een wereldprimeur die eigenlijk buiten de rij plaatsvond. Dat ze eind van het jaar 300 elektrische Smart's in Amsterdam... overal neer gaan zetten, zoals vroeger de witkar... En daar kun je dan mee rondrijden voor 29 cent per minuut. Dat is de toekomst. Dit systeem van Peugeot, dit Mubay Peugeot, is één voorbeeld. Green Wheels is een ander voorbeeld. En Smart2Go, de elektrische Smart, die de 300 in Amsterdam komen, is weer een ander voorbeeld. Onze vaste Automan Wim Oudewering op de autorij, samen met verslaggever Jan Peels. Morgen gaat de beurs open voor het publiek. En hij is geopend tot en met paas zaterdag 23 april. Want om 5 uur gaan op die dag de deuren dicht. Dit is de gids.fm. Radio 1. Na maanden van verbeterstrijd strijd werd gistermiddag Laurent Gagbeau, de weggestemde president van Ivoorkust, opgepakt. Zijn rival, Watara, geholpen door de Verenigde Naties en Frankrijk, lijkt de strijd te hebben gewonnen. De loop van de gebeurtenissen in Ivoorkust heeft u in het nieuws kunnen volgen, maar. Minder aandacht is er geweest voor de achtergronden voor deze machtsstrijd. Bij mij aan tafel Gerrit de Haas, ze is hoogleraar religie en sociale verandering aan het Haagse Instituut voor Sociale Studies. Mevrouw de Haar, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die achtergronden van die bloedige strijd in die voorkust inderdaad etnisch en religieus, zoals velen beweren? Nee, helemaal niet in mijn optiek. Uh, de achtergrond moet je vooral zoeken in de migratieproblematiek. Internationale, internationale migratie is, een, uh, ja, is wereldwijd een trend die uh, problemen veroorzaakt... Uh, het is niet de oorzaak van de probleem in de voorkust... maar het is wel een probleem dat aangegrepen is door politici zoals Bakbo... om dat uh, politiek te manipuleren en uit te spelen. En dan heb je het over, de, over migranten uit, uh, uit de Sahel. Dus vooral uit aangrenzende landen, in het bijzonder Burkina Faso... voor een deel ook uh, Mali, die al sinds jaren dag de grens oversteken om werk te zoeken. Die uh, met name ook uh, in het westen van het land in de cacao... op de cacao hebben gewerkt en die dat, uh, ja, die dat altijd gedaan hebben, etnisch en in religieuze zin... gewoon uh, vreedzaam hebben samengeleefd met uh, anderen in die voorkust. Maar het is uh, uh, Bakbo geweest, en ook zijn voorgangers... Uh, uh, die, uh, uh, die het hele idee hebben uitgevonden van uh, wat ze noemen ifarité... Hè, van uh, uh, Ivoorkust voor de Ivorianen. Ah, en nationalisme. De, ja, dezelfde discussies die je wereldwijd vindt van wie hoort er echt bij en wie hoort er niet bij. Wie is nou echt van Ivoorkust en wie niet? En in uh, uh, Wattera is uh, al jaren geleden van de verkiezingen uitgesloten omdat er werd beweerd dat hij geen Ivoriaan is. Omdat zijn, uh, ja, zijn ouders, uh, zijn moeder in het bijzonder, uh, haar oorsprong heeft in Burkina Faso. Maar hij is geboren en getogen in het noorden van, uh, van Ivoorkust. Nou, uh, dus altijd weer zie je ook als het over etniciteit gaat of religie in, uh, in Afrika... He, dan wordt er al vaak uh, gezegd van nou, dit zijn religieuze conflicten... of het zijn etnische conflicten. Maar je ziet dat uh, uh, vraagstukken van identiteit ja. die uh, opspelen... als er uh, uh, in de context van migratie, als er migratiedruk is... dat die dan heel makkelijk uitgespeeld worden... over de band van etniciteit of religie. Maar Bakbo heeft er dus voor gezorgd dat die migranten... eigenlijk geen de grond kregen, politiek gezien, in die voorkust. Nou, dat kun je niet zeggen, want uh, uh, de migranten hadden altijd, uh, uh, ook politiek gezien, best een, uh, een poot aan de, aan de grond. Onder hoeveel de panier had je natuurlijk een eenpartijsysteem. He, de, he, de, de, de bekende uh, president die uh, in 1993 uh, is gestorven, maar die wel degelijk ook, wat we nu zouden noemen, of wat nu genoemd wordt migranten, uh, toeliet uh, to, uh, tot uh, de politiek. En natuurlijk, de Noorderlingen hebben uh, uh, allemaal, of niet allemaal, maar hebben in grote lijnen natuurlijk de steun, uh, hun steun gegeven aan Watara, die een uh, regering heeft gevormd die Maar uh, nou, als je goed luistert, in... was uh, Bakbo van het type Ivorcus voor de Ivorianen. En die immigranten, dat zijn geen Ivorianen. Klaar. Ja, hij heeft punt, dus geprobeerd, precies. Maar die strijd heeft hij dus verloren. En daar is die afscheiding tussen het Noorden en het Zuiden in 2002 uit voortgekomen. Maar ook de internationale gemeenschap, zoals je weet, heeft ook uh, uh, Watara als de. Legitieme president herkent, herkent en daarmee dus ook zijn, uh, zijn achterban. En nu is dat uh, ja, met het verwijderen, zou ik zeggen, de fysieke verwijdering van Bakbo... ...is dat ook een feit geworden. En Wattera is nu de president van, ivo, van de heel ivo Er Maar heeft uh, eerst nog een bloedige strijd uh, moeten plaatsvinden. Nou kijk, tot, ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel spijtig. Hè, en dat, dat, dat, dat is heel erg en dat is vaak zo. En het zal zijn taak ook zijn om daar iets aan te gaan doen. Hij, heeft, uh, uh, uh, hij zal het nog niet makkelijk krijgen om het land weer in die zin te verenigen. Want tot nu toe was hij eigenlijk in feite, hè, niet, niet op papier... maar in feite de president van de, ja, het noordelijke deel van het land. En nu moet hij president zijn, ook in feite, van het hele land. En je moet daarbij toch ook bedenken dat... Uh, uh, dat hij natuurlijk niet met een grote meerderheid de verkiezingen gewonnen heeft. Hè? Het is, uh, daarom heb je ook dat hele gedoe rond die hertelling gehad. Hij is, uh, ik meen met 54 procent, heeft hij uh, mm -hmm. de verkiezingen gewonnen. Dus hij moet nu ook degenen die op Bakbo ja. hebben gestemd, hè, die moet hij voor zich winnen. En dat is nog de vraag van hoe gaat hij dat doen? Speelt migratie eigenlijk ook een rol bij de demonstraties en onlusten in de Arabische wereld? Nee, ik denk dat je, dat je dat niet zo kunt vergelijken. Nee, dat meen ik niet. In de Arabische wereld of in Noord-Afrika... als je het wat dichter bij de discussie wilt houden... in Noord-Afrika gaat het echt om democratische hervormingen. En dat, daar gaat het niet om in, in Ivoorkust. Het is ook grappig of eigenlijk ironisch... dat Bakbo eigenlijk degene is die destijds, toen hij jong was... is hij degene geweest die gestreden heeft... voor democratische hervormingen, voor een meerpartijensysteem. Dus je kunt... Een je kunt het ene moment in je leven een democrat zijn... de andere kant, als je de macht hebt, ja, kan dat veranderen. Dus ik vind dat kun je op dat niveau niet vergelijken. Nog even over Noord-Afrika, over Libië bijvoorbeeld. Wat je nu ziet, en ook in Tunesië... je ziet dat er duizenden vluchtelingen uh, van, uit Libië vertrekken... richting Tunesië, Tunesië, of de andere kant op, richting Egypte. Je ziet dat Tunesiërs uh, in grote getalen... Aankomen op Lampedusa, het Italiaanse eilandje... wat daar als een soort vooruitgeschoven post ligt. Dan heb je het weer over migratie. Ja, maar dan zie je dus zelf, dan krijg je een Berlusconi... die dan visa gaat uitdelen om te zorgen dat ze zich maar elders in uh, over uh, Europa uitwaaien, wat natuurlijk ook geen oplossing is. Maar wat je wel ziet, is dat overal, inclusief in, uh, in ons eigen land... Hè, dat migratiedruk, dat dat problemen uh, met zich meebrengt... die ook uh, via de band van de etnische en religieuze identiteit... worden bediscussieerd of uitgespeeld. Dat zien we ook in Nederland... Maar nog niet van die conflicten op het niveau zoals in Afrika. Nee, praten. natuurlijk niet. Maar wij hebben sterke instellingen. We hebben sterke politieke en maatschappelijke instituties. Een sterke geschiedenis van democratie. We hebben, godzijdank, controles, checks en balances in ons systeem. Dus dat is een groot voordeel. En dat heb je in Afrika vaak niet. Maar anders zou ik ook in West-Europa mijn hart vasthouden. En dus dat maakt een groot verschil. Bakbo is opgepakt. De situatie is nu wel wat overzichtelijker geworden... daar in die voorkeurst. Uh, ja, de prioriteit is nu dat het geweld stopt. Want er zijn natuurlijk nog heel veel wapens, heel veel jonge mannen met wapens. En zowel Bakbo als uh, Watara hebben een oproep gedaan... om uh, tot kalmte en om de wapens neer te leggen. Nou, uh, dat, dat moet gebeuren. Want het zijn natuurlijk vooral ook de gewone burgers... in de dorpen, in de stad, in de wijken... die uh, het slachtoffer worden van dit, uh, van dit geweld... Maar het valt moeilijk te, ja, te voorzien wat er nou precies gaat gebeuren. Wij kunnen allen niet in de toekomst kijken, helaas. En misschien ook maar goed ook. Greta Haar, ook leraar religie en sociale verandering. aan het Haagse Instituut voor Sociale Studies. Met dank. Tijd voor het Joop Debat. Regelmatig debatteren we in dit uur over een artikel op de site joop.nl. En Francisco van Jolen is daar de chef van. Waar gaan we het over hebben vandaag, Francisco? Goedemorgen. Ja, De popmuziek is dood. Passé voorbij. De wat? Over geweest. Popmuziek. Helemaal. Ja, dat is voorbij. Ja, daar was het vroeger. Hè? Dat is althans de mening van de muziekjournalist Arjan Terpstra. Hij ziet geen nieuwe interessante ontwikkeling meer... en stelt vast dat het einde van een tijdperk nabij is. Arjan Terpstra, wanneer is die popmuziek overleden? Uh. Dat gaat heel traag. Uh, de afgelopen 15 jaar, denk ik. Uh, in het artikel wat ik heb geschreven <coughs> ga ik ervan uit dat uh, sinds de afgelopen 15 jaar geen uh, grote nieuwe genres meer zijn opgestaan. Uh, en dat de situatie nu toch wel heel treurig is. Uh, Mag retro. ik eens wat laten horen uit die afgelopen 15 jaar? There's a fire starting in my heart. Ja, dus, uh, a fever, ja, bringing me out the dark. Finally, I can see you. Oh, toch wel. Ja. Like world, ik kan ze nog een wel beetje kennen. Het misverstand is dat ik, uh, sinds ik dit stuk heb geschreven... stop met uh, popjournalistiek. Dat is uh, geen zin is de bedoeling. Ik, nou, uh, ik uh, begeleid <laughs> graag het stervenzietueel. Als een mooie aflegger. Uh, nee, dit was een hele mooie dansmacabre die je hier uh, opvoerde. Uh, deze drie nummers. Het is uh, wat mij betreft allemaal retro muziek wat de klok slaat. Adele, Lady Gaga, James Lady Blake. Ja, Waarom uh, re Retro? Nou, omdat het allemaal terugverwijst naar uh, muziek die al eerder is gemaakt. Uh, dan hoeven we niet op de voorbeelden specifiek in te gaan, denk ik. Maar uh, ik denk dat het een beetje op is, het trucje. De, popmuziek is sowieso, denk ik, vergeleken met klassieke muziek of andere muzieksoorten. Een vrij beperkte muzieksoort. En ik denk dat in de vormen in de die er uh, ter beschikking staan aan de muzikanten... maar weinig keuzes zijn en dat die keuzes eigenlijk wel een beetje zijn opgebruikt. Op Giel Belen van de Varen en van 3FM, goedemorgen. Ja, Sirius goedemorgen. Radio, dat is het motto van de Nationale Popcenter 3FM. Dat moet ik niet meer zo serieus nemen als ik Arjen Terfstra zo beluister. Of wel? Nou ja, kijk, de muziek spreekt, dat hebben we net gehoord. En dan uh, kan je wel zeggen... Ik bedoel, kijk, natuurlijk, in elke noot is al een keer gespeeld dat je dat bedoelt. Dat is een feit. En dat is al sinds de klassieke muziek zo. Maar het is totale onzin om te beweren dat de popmuziek dood is. De popmuziek is levendiger dan ooit. En ja, ik vind, meen ik echt. Ik bedoel, ik vind het leuk dat je in de discussie aanswengelt. En daar hou ik ook het wel van. En dan moet je wat ongenuanceerd zijn. Maar je hebt jezelf zojuist gedisqualificeerd. Je hebt gewoon je eigen baan. Uh... Waarom heeft je zich nou ja, gedisqualificeerd? Je kan toch dan? geen serieuze popjournalist meer zijn. op het moment dat je zelf vindt van ja, het is allemaal een keer gedaan. Echt zo, opa vertelt. Nee, vroeger was alles beter. Vroeger was het nog vernieuwend. Houd toch op, we zitten in een tijd. We leven in een tijd waarin er bestaan geen genres meer. Nou, dat is uniek. Dat is nog nooit gebeurd. Vroeger waren het de platenmaatschappijen die dachten in. Oh, we hebben de nieuwe dit nodig. Een nieuwe dat. Een nieuwe Beatles, nieuwe zus. Dus dat is niet meer. De platenmaatschappijen zijn niet meer nodig. Mensen maken wat ze willen, pleurend op internet. De muziek is levendiger dan Terpse. ooit. kom op. Geef eens wat voorbeelden van hoe het nu goed, goed loopt. Oh, ja, ja, ik bedoel, dat is mijn taak hoor. Dat ja, ja kijk, okay. sowieso. Maar ik bedoel, dat dan gaan we wel heel erg zoomen. Maar ik bedoel, uh, Adele, James... Ik bedoel, nou, laten we James Blake nemen. Ja. Uh, ga mij eens vertellen waar dat allemaal dan op uh, waar de, hoe dat allemaal al gedaan is. De hele, hele Dubstep Electro-dingen, is toch helemaal nog nooit gedaan? Nee, kijk, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe dingen. Laten we wel zijn. <laughs> ja. Maar God. dat is ook zo uh, in andere muziekstromingen, in jazz en dergelijke. Waar, waar het mij om gaat, is dat popmuziek ja. als dominante culturele factor zijn beste tijd heeft gehad. Dus de jazz dat... is groter dan de pop? Nee, dat is niet waar. Ik denk dat we veel eerder moeten kijken naar... Je hebt het zelf al over internet, dat daar heel erg veel gebeurt. Ik denk dat we eerder moeten kijken naar uh, mediavormen als gaming en dergelijke waarin nu uh, die dominante factor die popmuziek had in de jaren 70, 80, begin jaren 90, dat die, daar, dat die wordt ingehaald door dat soort nieuwe media. Maar dominant of minder uh, dominant is wat anders dan dat de popmuziek dood is natuurlijk. Ja, je moet het een beetje stevig aanzetten. Kijk, ik, ik ben absoluut met Giel eens. Kijk, er, er worden hele mooie dingen gemaakt. En daarom blijf ik ook van dit vak houden en blijf ik met dit vak doorgaan. Ik vind alleen, ik vond het tijd worden om een statement te maken om te zeggen van jongens, er gebeurt echt te weinig. Ik beschrijf in mijn stuk. Ik heb 15 jaar uh, hou ik me bezig met popjournalistiek en in die 15 jaar zie je ontzettend veel dingen langskomen en het gebeurt erg weinig dat ik, en dat hoor ik ook van collega's, uh, echt geraakt worden door nieuwe dingen. Ik, James Blake, geef ik onmiddellijk toe, is een hele mooie uitzondering. Die plaat draai ik ook heel graag. Adele maakt ook een hele mooie plaat. Maar er zit zo'n enorm groot retro-element in. Sinds Amy Winehouse is uh, voor... Ja, maar wat uh, is daar fout aan? Het is niet zozeer goed of fout. Het is meer levend, is het levendig of niet levendig. Nou ja, maar daarmee is het toch levendig als ooit? Ook als je iets reanimeert is het toch levendig? Uh, en, en dan ja. nog, bedoel nu, nu uh, ge gebruik ik zelf de term reanimeren. Maar ik bedoel, dankbaar gebruik maken van ja, nogmaals, elke noot is al gespeeld. Ja, dat klopt. Dus, dus ja, het is gewoon zo'n waanzin. Als jij ik nu hier met uh... glas. Maar jij, jij beweert nu glashard, hier als popjournalist. Adel raakt mij niet meer. Dat is wat je zegt. Nou, ja, ik bedoel, dan kan je inpakken, dan moet je stoppen. De popjournalistiek is dood. Dat is mijn stelling van vandaag. Popjournalistiek is dood. Dat zou ook een heel interessante stelling zijn. Daar gaan we een andere keer op verder. Maar ik denk Adel. Dat bepaal ik wel, hè? waar we over verder gaan. Francisco van Jole, Joop Giel krijgt bijval wel een beetje van Wim Kombrink op de Joop. Die zegt ja, de media zijn enorm lui en gevoelig voor stromingen. 80 van de zangeressen die op televisie televisie die lijken allemaal qua zangstel kruising tussen Whitney Houston en Mariah Carey. Je moet zelf meer zoeken. En nu heb je daartoe meer mogelijkheden dan ooit. En Eugène Rijman die zegt, ja, elk jaar twintig jaar verschijnt er een artikel als dit. Mijn opa, ja. die was jazzman, die zei dan hoe hip en vernieuwend die muziek was. Dat doen ze nu nooit meer. Toen kwam in de jaren zestig pop en ruw muziek. Sterker nog, toen Mozart doodging, zeiden ze, nou, muziek gaat nooit meer vernieuwen. Arjan ah, Terza, je vergelijkt de hedendaagse popmuziek met schilders van na de renaissance. Ja. Ik, uh, wat ik, ik moest natuurlijk een goede term vinden voor wat er aan de hand is. Want nogmaals, ik, vind, ik denk nog niet dat het helemaal dood is. En Adel raakt me wel degelijk, Giel. Okay. Uh, mooie plaat. Uh, maar uh, wat mij opviel is dat uh, de renaissance, als je kunstgeschiedenis bekijkt... in de renaissance is een fase geweest aan het einde van die renaissance... Uh, waarbij uh, alleen de vormentaal nog interessant was. Waarbij de, de, de gevoeligheid, de inhoud, gewoon een tandje minder werd... dan in de, uh, de hoogtijdagen Dat wordt manierisme genoemd. En ik had het gevoel dat popmuziek nu in zijn manier juristische fase is. Dat is herhaling van zetten. Hetzelfde kunstje nog een keer. Uh, en daar kunnen we heel lang mee doorgaan. Kijk, Het is niet erg dat popmuziek dood is. Klassiek is ook dood. Uh, dat wordt ook eindeloos en Er zijn ontzettend veel mensen die daar ontzettend van genieten. Maar ik denk dat als dominante factor in het culturele landschap popmuziek nooit meer de status zal halen die het maar ik vind ook zo'n belediging. voor ik bedoel, is hier net een prachtige stylist. Die, die, die, die bestaat dus gewoon niet? Die, die, nee, die bestaat absoluut. Nou ja, ja dan is ik, het, ook klassieke hou... muziek is toch levend. Wat, hoe kan je nou zeggen dat muziek dood is? Als mensen daar volop van genieten. Als het breder dan is. Als ooit... dominante culturele factor, zeg ik. Nou ja. ja, maar dat kan je niet zeggen. Want popmuziek, weet je waar het voor staat? Voor populaire muziek. Dus, het zal, dus, dus datgene wat uh, popmuziek is, dat, bepaalt, dat, dat bepalen de mensen. Dat is niet... Kijk, ik, ik lees in jouw stuk, lees ik heel erg nog de oude hokjesgeesten van... Uh, dan gooi je alle Britpop even lekker op een hoop. Of, uh, de, dat bestaat niet meer. We leven in 2011. Er zijn bandjes uit Engeland die muziek maken, maar dat is niet allemaal Britpop. Maar dat is nee, allemaal nee, welke gekunsteld nee. geworden, beweert uh, Terpstra. Nee, dat, uh, dan, uh, dat is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Ik, ja, kun, kunst je, je is dood. Dat kan nee, je niet je zeggen. Hebt, nee, nee, nee, je hebt absoluut een punt dat de genres zoals we die vroeger kenden... die veel duidelijker gedefinieerden, waar dat is opgehouden te bestaan. Uh, via internet en dergelijke is er een veelheid aan, aan keuzes uh, gekomen. En er is ontzettend veel moois te ontdekken. Het is allemaal veel kleinschaliger. Er is sprake van krimp. En daarom zeg ik, omdat er sprake is van Krimp... ook in uh, live-podia uh, live uh, afnemen... Uh, nou, dus aandacht van media, er is nog nooit zoveel de... live muziek geweest. Poppodia gaan als een tierenlier. Dat waag ik te betwijfelen. Nou, Poppodia dat... gaan als een tierenlier. Ja, ja. Zullen we het aantal sluitingen eens doornemen van de afgelopen jaren? Nou, dat is dan blijkbaar nodig. Nee, maar dat is niet gewoon... Jij weet ook, tenminste als je popjournalist bent... dat er nog nooit zoveel Nederlandse bandjes zijn geweest... die uh, zoveel optreden. En waarom? Omdat daar nog wel mee geld te verdienen valt... en niet met muziek Marianne, uh, als in een uh, CD's. En je gaat een ander vak kiezen? Loodgieten? Nee hoor, ik ben cultuurjournalist, dus dat is heel breed en kun je alle kanten op. cultuur is ook dat. Giel Belen, donderdag zijn de jaarlijkse FM Awards. Niet voor de laatste keer derhalve. Nee hoor, zeker niet. We beginnen pas. Hartelijk dank voor deze discussie. Popjournalist Arjan Terpstra en 3FM-DJ Giel Belen. De uitreiking van die 3FM Awards die zijn donderdag live te volgen... op Nederland 3 vanaf half negen. Waar valt mijn oog nog op in de televisiegidsen van vandaag? Wel, eh, ik ga een gevarieerde avond tegemoet... Ik begin eerst op twee met vroege vogels. Want het programma trekten wij in met de vraag of het nou wel of niet goed is voor een koe om daar te staan. Dat is al om vijf voor half acht. Komische vraag. En daarna op drie de kwartfinales van de Champions League. Live te volgen is het duel Manchester United tegen Chelsea. En de McCannians die hebben de eerste wedstrijd in Londen met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Rooney. En die andere kwartfinale Schalke 0-4 tegen Inter Milaan, is wat mij betreft wat minder interessant. Want die Duitsers die wonnen vorige week maar liefst 5-2 in Milaan. De return is dan ook alleen maar te zien in een samenvatting. Inclusief de voorbeschouwing begint die voetbalavond... om een kwart over acht op Nederland 3. En misschien heb ik dan nog puf voor close-up van 11 uur. Met een portret van de Londense fotograaf David Bailey. En die werd in de jaren 60 bekend als ultra-hippe modefotograaf van Vogue. Maar interessanter zijn zijn vriendschappen en liefdes. Andy Warhol, Mick Jagger, Catherine Neuve. Lijkt mij een mooi tijdsbeeld. Wat gaat lunch doen vandaag, Jurgen van der Berg? Ja, ondanks dat internet natuurlijk ook helemaal dood is, uh, is er toch een nieuw rage daar. Dat heet cloud computing. Ik weet echt bij God niet wat het is, maar ik dat laat ik me zo zometeen... Weet jij dat wel? Ja, ja, ja. Maar ga maar door. Ik laat me dat zo meteen uitleggen, want RTL heeft er een programma over omheen bedacht... en Elsie Miek de presentatrice, die is zo meteen hier. En uh, we hebben straks in Stand.nl de stelling... de roep om meer democratie bij de PVV is verspilde moeite. Je weet, er is een vereniging van PVV-stemmers opgericht... en die vinden dat het allemaal nog weer wat democratischer moet binnen die programma. En wie komt daarvoor? Dat is Geert Tomlo, dat is een van de initiatiefnemers van die vereniging. Heel erg eh, benieuwd naar lunch. Surf naar de gids.fm. Ik ga naar een wolk. Europees voetbal op Radio 1. Donderdag om half negen de kwartfinales van de Europa League. FC Twente, Villarreal. Paniek, paniek, paniek, naast. En dan komen er nog mensen inglijden. En PSV, Benfica. PSV, met misschien de laatste aanval van de wedstrijd. NOS Langs de Lijn, donderdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.